...in het noorden en lokaal 30 graden in het zuidoosten en oosten vanuit Holking en later ook onweersbuien. En later in de avond overal buien met windstotten en mogelijk hagel. De komende dagen is het zonnig zomerweer. Dit was het nos journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Owl City en Carly Rae Jepsen met Good Time. Nou, en daarvoor op hadden we Coldplay met Viva La Vida. Altijd een lekker nummer. Heerlijk, heerlijk. Echt, is super muziek supermuziek dat die mensen natuurlijk maken. En ja, het is weer Superman weer vandaag. God, man, ik schrok mijn dood ook welke weer. Inderdaad. Ja, ik, ik belde je wakker volgens mij. Dat of niet? Dat viel het nog ja, op mij. Ja, is dus denk ik nu net een uur geleden of zo. Dat is echt van... Uh, mensen, ik bel hem op. Ik zeg op een gegeven moment... Hey, Robby. Hi Mike. hi Mike. Robby wil even zo over twee broodjes halen even, even lekker wat gaan eten Ah, hij is goed ja ah, ah, over twintig minuten. Ah, ja, hij komt goed, komt goed Ja, inderdaad Lekker hoor, hij is, hij is, hij is net een beetje wakker als je, als je... Ik begin nou eigenlijk echt een beetje lekker wakker te worden Als je nou, als je nou vanuit mijn positie naar hem zou kijken Dan zie je hem inderdaad steeds meer iets opfleuren Maar ik bij de stuur in, Wacht, in ieder geval kijk. dat ik hem ophalen of op de webcam kijken We gaan nog even op de webcam, jullie gaan ook even op de webcam kijken Als je een beetje naar Robby kijkt, Robby kijk even naar de webcam Zwaai even, zeg even Hoi. Hoi, goed zo, kijk eens, aan. hij <laughs> wordt steeds wakkerer, die jongen, echt, dat gaat steeds bij, dat is toch helemaal super, of niet? Ja, ja ik ben uh, toch wel redelijk vroeg wakker, ik was om um, half tien was ik vanochtend, uh, wakker, voor mij doen is dat vroeg. En ik, uh, hoe zeggen we dat, ik uh, ben uh, heel veel tijd uitgegaan, ik heb een mazzeltje gehad, ik heb echt een mazzeltje gehad. Ik heb uh, van de week, vorige week was ik namelijk ben ik mijn ID ben ik kwijtgeraakt, dus ik maandag ho op hoge poten naar het politiebureau gegaan. vermissing van mijn ID aangegeven. Nou, ik kreeg op een gegeven moment een papiertje mee Zo'n zo zo ah, zo zo ding wat je bij de gemeente kan laten zien Zo'n afschrift ja, het is, Eigenlijk is dat een procesverbaal hoor. Ja, het is een procesverbaal om het zo mooi te zeggen Op twee jaar viertjes ja, en er ja. staat dan staat er het een en ander op oh, ja, Ik natuurlijk. heb het ook wel eens gehad, ja En uh, ik uh, had zoiets van, nou weet je, dan ga ik die eind deze week Ga ik even regelen Want uh, ja, de, financiële, de financiële is best wel duur een nieuwe aanvraag Toch wel weer 60 euro al heel gauw en het na op een gegeven moment Ik word gisteren opgebeld om een minuutje of zeven uh, Dat ik op mijn werk sta Bel eens op met het godvergeten het, go het godverlossende nieuws Mike, je ID is gevonden Nou, nah, ik echt zo op Ik schoot uit mijn plaat denk, Oh ja, ik hoef die 60 euro toch niet te dokken <coughs> Geweldig Het scheelt de helft uh. Het scheelt echt de helft hoor Maar het is uh, 60 euro als je een boete, <coughs> boete krijgt ervoor Zo gaat Het is het. 60 euro als je een nieuwe gaat aanvragen Dus dat is toch gewoon belachelijk veel toch In andere gemeenten zijn vol Heb ik gehoord dat de prijzen wel wat lager liggen Dan betaal je niet iets minder Maar 60 euro vind ik veel hoor Nou ik snap het wel weet je 40 euro voor een documentje En dan moet jij uiteindelijk nog 20 euro boete eroverheen betalen Want het is natuurlijk wel een, uh, uh, een, een geldig bewijs om te laten zien Van dit ben ik ja. Dus ja, ik was wel heel erg blij. Dus uh, ik denk, nou, weet je, nadat ik mijn idee op vrolijk opgehaald... ben ik lekker bij mijn moeder nog even mijn kop even kaal wijzigeren. En toen uh, heb ik Robby opgebeld en ik gevraagd uh, van, of die jongen al wakker was. <laughs> en toen was hij... Ja, ja, ja, goed, ja, Dus zo, zo begonnen uh, mijn dag een beetje. Inderdaad. Robbie die krijgt hyper de piep, uh, kreeg hij aan de telefoon. Hallo, hoe is het met je? Goedemiddag! Goedemiddag. Inderdaad. <laughs> Oké okay, Pietje ja nou, we hebben een lekker broodje gegeten we zijn weer helemaal we helemaal goed uitgekookt inderdaad even lekker bijgevuld oh oh, oh. oh nou en, en Rob. Uh, maar ja. even, even wil ik vraag want je, je was best nog wel moe je hebt wel wat lang geslapen Rob wat heb jij gisteren gedaan dan ik uh, ben even lekker een rondje door Haarlem gegaan jij bent een avond. rondje door Haarlem gegaan even gezellig en kijk hoe laat was je thuis jongen twee uur twee uur oh, oké okay. lekker, le le lekker gebied? of uh... ja. ja behoorlijk ook nog lekker bij paneerbaan gezeten of dat, uh... nee die is gesloten heel dinsdag Dinsdag, oh ja, gisteren was dinsdag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik had hem maar meegenomen. Je had hem maar meegenomen zelf. <laughs> Zo. Nou, dat was even gezellig. Wat een luxe. Wat ja, een luxe. Lekker hoor, lekker. Maar gaan we even lekker ah. verder luisteren? Ja, ja we, we, gaan we gaan lekker verder luisteren in the people. naar Lion in the Morning Sun. En dan moet ik wel bij zeggen: het is vandaag een beetje een zomerse nummertjesdag. Ja, absoluut. Three, a lion in the morning sun. One day I'll get back and sit in my chair. Yeah. yeah. Ik wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, De slapeloze nachten. De zon ik langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. denk als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. slapeloze nachten. And I know it. I'm sexy and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 Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle with the wiggle wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle wiggle, yeah. Wiggle with the wiggle yeah, yeah. Do the wiggle man? I do the wiggle I'm sexy, Ja, en je hoorde L-M-F-E-O Ja, ik zeg het goed, L-M-F-E-O Sexy in, I know it ja, dat is ook nog steeds een lekker nummertje, blijft natuurlijk lekker niet ophangen. En daarvoor heb je natuurlijk de oppositie met slapeloze nachten. Ik hoop niet dat jullie allemaal slapeloze nachten hebben gehad, dat het toch wel best drukkend weer is geweest. Ja. Dus ja, het Eigenlijk is uh, wel, ja. Best wel benauwd hoor, gisteravond. Ik zoiets, nah, nah, nah. Dat was inderdaad even benauwd. Uh, je werd er niet vrolijker van? Nee, je werd er inderdaad niet vrolijker van, nee. Maar nou, daar hebben wij natuurlijk een oplossing voor. Wij de... gaan jullie de benauwdheid wegnemen. De wekelijkse agenda ah, ah, evenementenkalender. Nou. Inderdaad, show me. Wat hebben Wacht we? Even hoor. Wat, wat? Moet ik wachten? Ex-verslaafde loopmarathon. Ja, toch, toch, een soort, toch een soort vluchtgedrag, dus. Ja. <laughs> Oké, okay, dat was even tussendoor. Dat was ook wel even kijken. En eh, vandaag, hè? Ja, ja. Wat hebben wij altijd? Wat hebben wij altijd op woensdag? De wekelijkse markt. Dus, heb jij wat goed te maken? Ga dat bloemetje halen. Of heb jij trek in een visje, een vleesje, groente, Vietnamese Olympia's? Een noten, brood, tassen, kleding en nog veel meer. Dat kunt u allemaal vinden op de, op de wekelijkse markt. Inderdaad. Dus ga daar even naartoe. Het is natuurlijk weer woensdag vandaag. Het is super mooi weer. Het duurt tot half 15 maart. Dus ga daar even lekker naartoe. Nogmaals, wel je vis, vlees, groente, op een Olympia's! Noten, brood, tassen, kleding en nog veel meer kunt u hier natuurlijk vinden. Nou, wat leuk. Wat leuk. Wat hebben we nog meer? Door naar de volgende. Eens dus even kijken, want ik zie het al goed. Een jam sessie in Armstee. Ja, ja, is hij weer hoor. Hij is weer terug natuurlijk, de Jam Jazzy Dat is natuurlijk weer voor echte jazzliefhebbers En de lichte, in ieder geval, het is een jazz en lichte muziek Jam Jazzy En de Jam Jazzy in Oomstij is, wel, is ja, eigenlijk wel Wederom al wel hartstikke bekend Het is een soort, soort begrip in de jazzwereld uh... Ja, het is een begrip in de jazzwereld aan het worden Nogmaals, het wordt natuurlijk georganiseerd door ons eigen Tournari, is eigenaar van de Café Oomstij En jullie weten allemaal waar Café Oomsted zit Maar voor de mensen die net zo bij elkaar binnen droppen, Jam Jazzy in Oomstij, dat wordt natuurlijk gedaan in zee, Op de Zeestraat, 62 Café Oomstij Niet meer dan duidelijk wil je meer info, ga dan even naar www.antv.nl. En dan hebben we natuurlijk ook nog, wat hebben we nog meer? We hebben, even kijken, de Tweedaagse van Zandvoort met Eneco Luchterduinenrace. Dus ik, dan ga ik eens even kijken, wat staat daar? Luchterduinenrace. Ik zei het goed, toch? Ja, Luchterduinenrace. Nou, er wordt gezegd Katamaran zeilspektakel langs de Zandvoortskust. Alles, dus, leuk. Alles leuk. Inderdaad, het aankomende weekend van 18 en 19 augustus staat in de teken van een groot spektakel langs de Zandvoortse kust. We dus kijken, de Watersportvereniging Zandvoort organiseert de jaarlijkse tweedaagse van Zandvoort met de 1-Eco race. Voorheen was dat een NAM-REM race. En een, een lange afstandsrace die inmiddels een prominente plaats op de Zandvoortse wedstrijdkalender heeft ingenomen. De wedstrijd is van oorsprong ontstaan uit een lange afstandzees van, uh, van Zandvoort via Noordwijk naar het Remmeiland en weer terug. Na het verwijderen van het Remmeiland is er als alternatief in de NAM22-boei voor Katwijk gekozen. De route hier naartoe wordt de beboeid vanuit de Katwijk, afhankelijk van de windrichting vanuit Zandvoort. Via Noordwijk en Katwijk naar de 5 kilometer uit de kust liggende NAM22-boei. En weer terug naar Zandvoort gevaren. Want uh, de, in ieder geval gemeten langs een rechterlijn bijna wel 50 kilometer. So. Dus wel hier. Dus dus Nee, want uh, de tweedaagse van Zandvoort is voor zowel de DART 18 als de Formule 18 een, een officiële klassevenement. De wedstrijden zijn niet alleen geschikt voor fanatieke wedstrijdseiders, maar ook zeker voor recreatieve katamaranzeilers die een lange afstandsraad willen neerzetten en omdat het hier een wedstrijd is die over een, afstand, een lange afstand betreft waarbij ook de zeilers nog een keer 5 kilometer uit de kust varen wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid natuurlijk de race wordt daarom begeleid door de KNRM van Katwijk, Noordwijk en Zandvoort door verschillende remsbrigades van Bloemedaal, Noordwijk, nogmaals Katwijk en Zandvoort natuurlijk nou, de organisatie rekent bij goede zeilcondities op meer dan 100 katamarans en belooft uh, in, in ieder geval een heel zeilspectakel te worden want het is dus eigenlijk een begrip aan het stand geworden ook weer yeah. Dus ook vanaf het stand is het natuurlijk een uniek uitzicht en met al die katermaanen op het water nooit uh, zoveel katermaanen bij elkaar gezien. Ga maar zeker even kijken. Het startschot klinkt circa ja, rond een uurtje of twaalf, de hoogte van de watersportvereniging Zandvoort. Dus dat is de zuidkant van de boulevard. En uh, in ieder geval dat is een beetje in ieder geval ja zuidkant van de boulevard. Paulus Lood een beetje daar zo. Naast de rennersbrigade Zuid. De toegang is natuurlijk gratis. En uh, zondag zullen er voor de Zandvoortse kust korte baanwedstrijden in verschillende klassen worden gevaren. En zal er gestart worden om uh, circa ja ook weer rond een uurtje of elf, in ieder geval voor de watersportvereniging Zandvoort. Deelnemers kunnen zich via een voorinschrijving op internet aanmelden. Dus heb jij nog een beetje het idee van ik ben lekker sportief, ik ga lekker zeilen. Ga dan zeker even naar de website toe van uh, www.wvzandvoort.nl. .ww en uh, ja, nogmaals, ga daar even kijken. Ben jij zo sportief? Doe dat. Het is gratis, het is zelfs kindvriendelijk. Dus als je van je kind af wil, stuur dat lekker over een zeilbootje, lekker de zee in. Doe is gek. Inderdaad. En Rob, ben je een beetje van het klassieke? Nou ja, gaat wel, gaat wel. Gaat wel, gaat wel. Het valt nog wel mee. Het is nog wel te doen. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Die uh, van jullie is een beetje voor een klassiek concert. En dan zeggen we, zitten we een paar in de rij die zeggen van... Eke, ik. <laughs> nou, voor die enthousiastelingen hebben we een klassiek concert. Il Canto di Rame. Kerkpleinconcert Concert, met dit keer een koorconcert van Il Di Rame. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk open. Het concertabonnement, eh, 12 concerten voor slechts 50 euro. Nou dat is gewoon geen geld. Dus ja, ja. wil jij er natuurlijk meer over weten, ga dan even naar onze eigen protestantse kerk op de poststraat. En wil jij nog, natuurlijk nog meer weten, de prijs per persoon is 5 euro. Het is zelf een kind, vriendelijk. Ja ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Pater uh, Pedo ja. vindt het wel heel goed. Ja, inderdaad, ja. En uh, nou, weet je, wil jij meer weten? Ga maar even naar de website toe www.classicconcerts.nl En het is, uh, wordt gedaan 19 augustus en het begint om een minuutje of drie Dus ga daar zeker even naartoe, mocht jij daar naartoe willen En ja, wat hebben we dan? We waren eigenlijk alweer een beetje bijna doorheen, hè? Ja, alleen nog uh, voor in Haarlem Haarlem inderdaad, ja, 16, 17 en 18 augustus Hebben we natuurlijk uh, de, Haarlemse Jazz, uh, de Haarlemse Jazz Weekend, om het even zo te zeggen En uh, ja, als jullie een beetje zijn bijgebleven Als jullie op een gegeven moment uh, ja, uh, Zand voor Jazz hebben meegemaakt Dan willen jullie zeker wel even naar Haarlem Jazz toe dus ga er zeker even naartoe, er wordt natuurlijk weer heel veel jazz weggezet. Het is gewoon Harlem Jazz and more. En ja, Rob, wat gaan wij ondertussen doen? Een nummertje draaien. Wij gaan een lekker nummertje draaien. Inderdaad. We uh... gaan nog even lekker naar een zomerhiertje gaan wij toe. En ik uh, vind dit eigenlijk ook wel een goede die, aan, uh, die aanklikt. We gaan lekker luisteren naar Calvin Harris met featuring Nero met Let's Go. En daarna hebben we Cascade met Summer of Love. Maar voordat we dat gaan doen, nogmaals Calvin Harris en Nero. <middels> Simon, what? <laughs> Nou, hij startte zo lekker door net. Ik, ik had echt even het idee dat het gewoon één nummer was. Heel raar eigenlijk. Maar Wat? ik hoorde ineens uh, Avicii die liep was. En dan ineens hoor je... Ja. Dan hoor je dat. Dus je denkt... Oh, ja. Dus je denkt in principe dat het één nummer is eigenlijk. Ja, dus een beetje deze, dit verloopje. Ja. Goed luisteren. Oh, kut. Wacht. Nog een keer, nog een keer Wacht even hoor, hier Nee huh. Nee Zo. En Dan hoort die Bas En dan in één keer Hij zet hem net over en ik denk, nou dat is één nummer joh Snappen jullie wat ik bedoel? Dan rol je dat en dan denk je, ah oh nee dat is een beetje een verlengde versie Nee joh, dat is gewoon, uh, ja, Mario met Icarus Lekker toch? En heb je dit gehad? Mark Knight met Alright, maar dat bewaren we allemaal voor straks, Robby, terug! <laughs> terug! Straks, straks! Oh wacht, nee, ik. Nu. ik heb een nieuwe achtergrondmuziek Ah, oh, nou, kan ook, kan ook, kan ook Groovy, groovy, old school groovy doe die gewoon, die wil ik voortaan hebben dan achtergrond Lekker hoor, ja inderdaad ja, nou, we gaan nog heel even snel het krantje doornemen. Eens even kijken wat er in onze Zandvoerse krant staat. Kijken of er wat bijzonders in staat. even kijken. Eh, uh, ja. Ja, wat staat er allemaal voor lekkers in eigenlijk? Even kijken Rechter fluit uh, provincie terug Even kijken, wat doet de rechter nou weer? Ik zal het even, even voor jullie <laughs> oplezen Want de provincie regeling door het afschieten van damherten Die zich buiten hun levengebied uh, leefgebied bevinden Is afgelopen maandag teruggefloten door de rechter De stichting uh, Fauna Bescherming Had in een verzoek aan de bestuursrechter hierom gevraagd En werd in het gelijk gesteld Er mogen dus voorlopig geen damherten worden afgeschoten Rond de Amsterdamse waterleidingduinen En het Nationaal Park Zuid-Kernomland Feestje, party boy De rechter vindt dat de provincie Noord-Holland niet duidelijk genoeg heeft gemotiveerd Waarom het nodig is dat de dieren afgeschoten moeten worden Het doodschieten van herten is het laatste middel En de volgende, volgens de rechter heeft de provincie niet duidelijk aangegeven Of andere maatregelen zoals plaatsen van hekken genoeg effect hebben tegen de overlast die de damherten veroorzaken Daarnaast stelt de rechter dat de provincie niet voldoende heeft aangetoond hoeveel schade damherten veroorzaken Bij boeren in Noord-Holland Terwijl aangevreten gewassen en ballonbollen wel als argument van de provincie worden genoemd Om tot afschot te komen Maar het is er niet gelukt Dus de damherten, de bambies lopen verlopen nog even lekker vrij rond Wat een gezelligheid En hey, erop ga eens iets naar boven Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Oh, Stop, stop, stop, stop, stop <laughs> Stop Luister even heel goed wie van jullie is hier gelovig? En dan hoor ik, allemaal, hoor, ik, hoor ik je allemaal roepen. Ja, ik geloof wel ergens in. Jullie geloven ook wel een beetje in het hele geesten gebeuren? Geesten? Nou, dan heb ik een hele goede. Workshop Tarot voor beginners. Er zijn twee bijeenkomsten van. Dat is, even kijken, dinsdag uh, wordt dat gedaan. Maar waar is dat? Waar Dat wordt hebben Pluspunt voor het graans. Dat is 13 en uh, 20 november. Dus al lezen weer alvast in. Dat begint dinsdag om 7 uur s avonds. Nu tot half 10 uh, s avonds. En het is een workshop tarot voor beginners. Er zijn twee bijeenkomsten van. En dat wordt gedaan in Pluspunt. Dat wordt gedaan in Zandvoort Noord bij Pluspunt, vlakbij de Voma. Oh, gezellig. Dus ben jij een beetje... Bijgelovig. Hè? Inderdaad. En wat zie ik naast nou staan? Rob, ga naar boven. Even kijken. Hé, hey, dit, dit, nou, dit vind ik wel even een, een aandachtspuntje waard eigenlijk. Ja. Ex-drugsverslaafden lopen marathon langs de Nederlandse kust en doen Zandvoort aan. De afgelopen donderdag in Den Helder gestarte drugs-anti-drugsmarathon heeft dinsdag uh, etappenplaats Zandvoort aangedaan. Een zestal jonge ex-verslaafden en jongeren die een bepaald programma volgen om van drugs af te komen... willen hiermee een waarschuwend signaal afgeven over het gebruik van drugs. Dinsdag ontving burgemeester Nick Meijer vier van de lopers en een aantal van hun begeleiders op het raadhuis... en, en liet zich uitgebreid in ieder geval informeren over deze anti-drugsmarathon. Ik, uh, ik vind dat toch wel even een... Uh, Applausje wak op zich Applaus voor jezelf Want je hebt ja, mensen ja. die, die komen er nooit vanaf Dus ik vind dit, uh, ik vind dit knap Dat dus vind ik heel tof Absoluut Dat ja. was dus even mijn uh, aandachtspuntje daarvoor En uh, wat hebben we nog meer in onze uh, lekkere krantjes daarop? Ja, ik heb hier een leuke dus is van zondag Hey, voor, aankomende, voor afgelopen zondag was het ja. volgens mij ja. toch? Ja nou, afgelopen zondag weten jullie natuurlijk wel, was de traditionele zomermarkt was natuurlijk weer in Zandvoort. En hij was mega, hij was echt super, super groot. Ja. Ik heb echt van mensen, ik heb weer verhalen gehoord dat het echt zo onwijs gezellig was. Maar ook druk, druk. Ja, het was heel druk, ja. Maar het was gezellig. Gezellig, druk en mooi weer. En dat, dat is het belangrijkste. Absoluut, absoluut. Nou, wat hebben we eigenlijk allemaal nog meer? Eens even kijken, wat voor gezelligs hebben we allemaal? Het sport, het sport. Hé, hey, de sport, de sport is er ook weer. Ja, ja, ja, ja. Ja, eens even kijken. Want wat hebben we hier? Ondernemers aangespoord om uh, sfeer van een historische Grand Prix te verhogen. Nou... Kijken wat daarvoor in staat. Kun je even kijken dan. Ja, ja. Op zaterdag 1 en zondag 2 <laughs> september... ...vindt Alv-Circuitpark Zandvoort de eerste Grand en plaats. Ondernemersvereniging Zandvoort uh, OVZ... wil in aanloop naar dat uh, weekend in de, de winkels... ...in het centrum gaan aankleden. Zij stellen daarvoor vlaggen en foto's gratis ter beschikking. Dus dat vind ik eigenlijk wel... ...ik vind het eigenlijk wel een hele goede. En uh, ja, onze muziekje... ...hup, kijken gaan we weer. Huff, lekker, los in die huipen. Even jongens, even dat je je even voordoet... Wachten, ja, ja, ja. Gaan we weer. Even jongens, Robbie ook even opstaan. Nederland in beweging. Oh, oh ja, dag. Oké, okay, jongens. Jullie kunnen me natuurlijk ook zien via de webcam. Robbie ook. Dat betekent, Rob. Ja. We doen eerst even armen omhoog. Armen omhoog. Spirit fingers. Even schudden. Oh. <laughs> Robbie stelt ze gelijk. Ja hoor. Even schudden. En dan uh, een stap naar links. Ja. En dan een stap naar links. En een stap naar rechts. Ja hoor, dat stap naar links. Eén stap naar rechts. En go, en één. Het is wel van die uh, fitnessmuziek is ja, het. inderdaad. En dan ga je helemaal los. Even. Armen zo. Klappen. Even los. Zandvoort in beweging. <lacht> Mensen, laat je horen. Live van de radio. Live van de radio. Zandvoort in beweging. En oh. En één. En twee. En gaan. En los. En opstaan. Hups, schud dat cellulitis van je billen af. Kom op dan jongens. Dames. Kom op dan. <lacht> Weer 80 en heb je een poffertje spannen. Dit is je koos om hem bij te raken. En gaan. En los. En dat was weer genoeg voor vandaag en voor de mensen. Jezus. Dat waren in principe, dat was een minuut intensief bewegen. Dus ik dat ben, betekent ik... dat jullie nog 29 minuten moeten. Hé hey Mike, ik ben wel helemaal wakker nu. Hij is helemaal wakker. Jezus. Dus dit gaan wij vaker doen. Gewoon even weet het even van links en dan rechts. En, en dan links. klappen weet je. Ja hoor. Even goed, even goed voor de bloedsomloop. Even lekker bewegen. Even gek doen. Bij ons is het één minuutje. Maar ik vind jullie moeten gewoon door blijven gaan. Want we hebben lekker buikende beats, harde beats. Dus daar gaan we zeker even wat doorbeuken natuurlijk. Van harde beats. Ja, en ik heb supergoed nieuws voor de yeah, mensen ja. over Telassa. Ik ben laatst laatste even geweest, even oh. kijken. En het is zo onwijs mooie tent geworden. Jeetje mina, het is echt niet normaal. Het, want uh, ja, Strand en Telassa is het vijfde permanente uh, uh, ja, strandpaviljoen wat open gaat. Ik heb het Telassa even van binnen bekijken, het is zo onwijs mooi. Het telassa het vijfde en het laatste jaar rond paviljoen dat op het uh, Zandvoortstrand strand gesitueerd is gaat 14 augustus open de familie uh, Molenaar houdt van uh, natuurlijk de uh, houdt van 3 tot 9 uur open huis voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. Ja. Want uh, even kijken. Ja, dat was gisteren toch? Dat is uh, inderdaad dat was volgens mij ik het goed. Ja, klopt, maar dat was uh, in ieder geval dat is gisteren, maar wacht even, we zijn nog niet de drie, in de drie dagen na de 14e kunt u natuurlijk na het, kunt u komen proefeten tijdens deze avonden. Zullen er diverse medewerkers al het nieuwe materiaal in de praktijk testen? Misschien duurt het allemaal wat langer of loopt het allemaal iets langer dan u van te lastig gewend bent. En daarom geldt in deze periode een speciaal tarief 27,50 voor een drie gangen keuzemenu. Dus dat vind ik hartstikke netjes. Het paviljoen is deze drie dagen helemaal open vanaf 5 uur. Dus wilt u even komen op deze avonden even komen proefeten, Dan is het natuurlijk even raadzaam om te reserveren, want vol is vol. Dit kan uitsluitend natuurlijk telefonisch, wil je natuurlijk even bellen, dan kun je altijd even bellen naar 023 5715660. Ik ben je er net binnenkomen vallen en weet je niet waar het over gaat, strandtenten lassen, je kan er even proef komen eten, 2750, dat is gewoon geen geld, dus nogmaals, wil je even bellen, wil je, te, uh, wil je nog even reserveren, want vol is vol, 023 5715 Robby, ik denk dat we nog even lekker doorgaan naar de volgende muziek, want we zijn alweer bijna aan het einde van het tweede uur, Ik in even. geval het eerste uur, ik heb even een lekkere rock. -nummer. heb jij even een lekkere rocknummer, ja, Wacht even, daar komt ie. Even kijken. Oh, ik heb een error. Je hebt een error? Jeetje mina, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Oké, okay, we hebben de jeugd vertegenwoordigd met Let's Get Spanish. Inderdaad, uh, de juich vertegenwoordig Let's Get Spanish. We komen zo weer bij de rug. Pero también se fabrica por un infinito de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polisotrojo, llamado así, Vuelvo la mosca en el surizo. ¡Ya, ya, ya, ya! Hola, supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish let's Get Spanish on. Hola, supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish, get Spanish on. Get Spanish on. Pren ¿no? Ik breng olasie, oladie, die die jij, het is pang, jaap, wij. Ik bestand, maar het is geen pinko. Ik krijg niks, ik zeg jonno tango. Bitch, nicker, jonno quiero. Hangen met mensen, ik kero. Hier, hem in Spaans, het voet, nimmens Spaans. Donde sta mi dinero? Wil als nooit en tot ziens? Vet veel lente, nu kan nooit vriends. Los gezelligitos, donde sta gemitos. Oh.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 Los jóvenes, más chulo del pueblo, spaso voy a soy so, for the house choices, we got dijo manjejo, that is fabajo, el anos del, diablo, anos del diablo, that is the costa de eso, costa el de eso. anos del diablo, that is the costa de eso, yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer out, oh. desvengo. Los Geselejitos, donde está Genitos? Oh, costa Sos. Los Geselejitos, donde está Genitos? Oh, costa Delsos. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. It's Spanish on. Hola Supermercado, de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Let's get Spanish. On. Get Spanish. On. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. It's Spanish. Get Spanish. On. Get Spanish. On. Yes, this is our friend about should they use to do a little dancing around town with no, music, the music, the music. Let's go crazy.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 Dit is Ewan de Jong met het NOS-journaal. Alle schapen- en geitenhouderijen hebben hun dieren gevaccineerd tegen q -courts. Dat blijkt uit gegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit. In Nederland geldt voor de ruim 400 schapen- en geitenhouderijen een vaccinatieplicht. Bedrijven hadden tot 1 augustus de tijd voor de vaccinaties. En de Voedsel- en Warenautoriteit gaat de komende tijd steekproeven doen... om te controleren of de dieren ook echt zijn gevaccineerd.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 Surinaamse president Boutersen geeft het Kwakoe-festival in Amsterdam-Zuidoost 50.000 euro. Dat zegt de directeur van het kabinet van de president in de Surinaamse krant De Ware Tijd. De president zou iets terug willen doen voor de Surinamers in Nederland die hem in moeilijke tijden hebben gesteund. Deze week werd bekend dat het Kwakoe-festival in financiële problemen zit. Het zou mogelijk eerder dan gepland stoppen. Het Kwakoe-festival zelf heeft de gift nog niet bevestigd. Rijksuniversiteit Groningen gaat topsportende studenten helpen die te maken krijgen met een lang Voor vier studenten die dit jaar meededen aan de Olympische Spelen wordt hun eventuele boete betaald. Op de langere termijn wil de Groningse Universiteit een fonds oprichten waaruit lang kunnen worden betaald. De universiteit noemt het niet passend om de studenten te beboeten als heel Nederland trots is op hun prestaties.